6 uur. Het NOS-journaal. Marjan Koekkoek. Cypriotische regering komt met plan voor noodfonds. Meningsverschil over Yunus niet opgelost. En zaterdag gevoelstemperatuur van min 15. <tieden> De Cypriotische regering heeft overeenstemming bereikt over een manier om uit de impasse te komen. Verschillende Cypriotische media melden dat er een fonds komt waarmee de benodigde 5,8 miljard euro kan worden opgehaald. Het zou het investeringssolidariteitsfonds gaan heten. Details over het fonds zijn nog niet bekend. Het voorstel van de president van Cyprus heeft unaniem goedkeuring gekregen. Zo staat in een geschreven verklaring van de regering. Het parlement moet er nog over stemmen. Financieel adviseur Rutger Kriek op Cyprus zet zijn vraagtekens bij het plan. Als je nu besluit om zo'n fonds op te richten... en je moet aanstaande maandag 6 miljard verzameld hebben... ja, dan vind ik dat nogal laat. Turkije en Nederland blijven van mening verschillen over de kwestie Yunus. Premier Rutte wil niet op ministerieel niveau overleggen... over Turkse pleegkinderen in Nederland, zoals Erdogan had gevraagd.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 Erdogan hoopt dat Younous binnenkort door de rechter alsnog wordt teruggeplaatst bij zijn biologische moeder. Rutte zei daarop dat de rechter al heeft besloten dat de jongen bij zijn lesbische pleegouders blijft. Bij de overval op een vestiging van geldtransportbedrijf Brinks gisteravond hebben de overvallers een onbekend geldbedrag meegenomen. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Tot nu toe was het niet duidelijk of de daders iets buiten hadden gemaakt. Rond 11 uur drongen de daders het pand van Brinks in Best binnen... door een deur aan de zijkant van het gebouw op te blazen. Er was nog personeel van Brinks aan het werk in het gebouw tijdens de overval. Niemand raakte gewond. De daders wisten na de overval te ontkomen. De Verenigde Naties gaan onderzoek doen... naar het mogelijke gebruik van chemische wapens in Syrië. Dat heeft VN-chef Ban Ki-moon aangekondigd. Het gebruik van deze wapens noemt Ban een schandelijke misdaad. Ik heb stated dat.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 De Amerikaanse congres heeft op het nippertje voorkomen dat overheidsdiensten in financiële moeilijkheden komen. Op de laatste dag voor het recess heeft het Huis van Afgevaardigden een voorlopige begroting aangenomen... en daarmee zijn de overheidsdiensten tot september verzekerd van voldoende geld. Gisteren was de Senaat al akkoord gegaan. Begin maart werden in de VS drastische bezuinigingsmaatregelen van kracht... De democraten van president Obama en de Republikeinen konden het niet eens worden over een definitieve begroting voor 2013.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 Aan, aan WB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 125 kilometer file. Dus niet, minder, niet meer drukker dan gebruikelijk op een donderdagavond. De meeste vertraging zit uh, rond Rotterdam. Een aanrijding nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de knopende Diemen en Muidenberg staat 6 kilometer. Bij knopend Muidenberg is de linkerijs ook dicht. Vanwege bergingswerkzaamheden is de A7 Den Oever richting Hoorn... nog dicht tussen Den Oever en Wieringerwerf. Vanmiddag stond daar een vrachtwagen geladen met kippenmest in brand. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Geuswild en Rije 5 kilometer. Daar stond een vrachtwagen met pech, die is inmiddels weer weg. En op de A12 Arnhem richting Utrecht was een aanrijding... tussen knopend Waterberg en Af het oosterbeek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 Radio in journaal, Lucella Carasso. Zeven minuten over zes is het. Straks meer over het debat over de Cito-toets. Dat wordt er op dit moment in de Tweede Kamer gevoerd. Eerste bezoek van de Turkse premier aan Nederland. Ja, de Keukenhof heeft hij overgeslagen omdat hij een beetje ziek was, premier Erdogan. Um, hij sprak wel uitgebreid met premier Rutte. Onder meer natuurlijk over de kwestie rond het jongetje Yunus... waar veel over te doen was afgelopen week. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Uh, Bram, jij volgt dit bezoek op afstand. Hoe is het bezoek vanuit het Turks oogpunt verlopen? Nou, het, het, het viel me eh, ten eerste op dat de woorden van eh, premier Rutte hier niet vertaald werden op de Turkse televisie. Ik weet niet zeker of het op alle zenders eh, het geval was, maar in elk geval bij de grootste nieuwszender. Dus dat maakt toch het overbrengen van de Nederlandse boodschap aan de Turken hier wat lastig. Eh, maar naar de persconferentie kijken leek het toch vooral alsof ze hun eigen verhaal hielden allebei, zeg maar een agree to disagree, zonder het heel persoonlijk te maken... zonder het heel nationalistisch te maken. Erdogan had het wel over samenwerking... maar uiteindelijk herhaalde hij toch zijn standpunt... dat hij vindt dat moslimkinderen bij moslimgezinnen... moeten worden ondergebracht en dat homoparen die kinderen opvangen... dat dat niet past bij... De Turkse cultuur. Uh, het werd daarmee wel een interessant beeld, vond ik. Uh, Nederland, dat eigenlijk moet gaan wennen. aan andere regeringsleiders. die ook eens een keer een mening hebben over onze samenleving. onze multiculturele samenleving. Daar zijn ze hier in Turkije al lang aan gewend. Europa vindt altijd iets over Turkije, de mensenrechten. Nu wordt de bal teruggekaatst. Uh, uh, Turks pers heeft intussen twee dingen opgepikt. Het is hier genoteerd dat Rutte. ...zij dat er niet genoeg moslimgezinnen zijn uh, in Nederland uh, om moslimkinderen bij onder te brengen. En het tweede is dat het konvooi van Erdogan bij vertrek met een lege fles zou zijn bekogeld. En ik denk dat daarmee uh, dit hele bezoek wel klaar is. Ja, de, en wellicht dat ze ook veel meer aandacht hebben uh, voor die andere zaak... ...waar Erdogan in Nederland overigens op reageerde, namelijk Ötjalan... Uh, ja die zei, de Koerdische PKK, de Koerdische strijders... ze zullen de wapens neerleggen. Uh, ja. Hoe is dat gevallen? Wordt dat serieus genomen? Nou ja, Erdogan uh, noemde in elk geval uh, de boodschap heel positief. Uh, de, de, het bericht van Öcalan om de wapens neer te leggen. Hij zei, wel de gelijk bij, wij zullen onze militaire operaties stoppen... maar dan moet de PKK ook stoppen. Dus hij schopte de bal wel meteen terug naar Öcalan... Um, Kijk, er wordt hier gespeculeerd dat wat er nu kan uh, gebeuren is bijvoorbeeld dat de, huisarrest van Ötjalan, of, uh, dat de gevangenisstraf van Ötjalan wordt omgezet in een huisarrest. Eigenlijk op dezelfde manier... Uh, als Mandela heeft gehad aan het einde van zijn gevangenisstraf in, in de jaren tachtig. Maar voor de rest weten we nog niet precies wat de Turkse regering eigenlijk op tafel leggen als antwoord op het aanbod van die wapenstilstand. Je kunt zeggen dat dat een, een kwestie van een veel langere termijn wordt. Uiteindelijk kan de regering alleen iets terugdoen door de grondwet te veranderen... door de terreurwetgeving te veranderen... waaronder nu duizenden activisten en journalisten worden vastgehouden. En dat is iets van een langere adem. En hoe langer het duurt... Hoe groter het gevaar van een mislukking. En wat mag je afleiden uit het feit dat een een uitje land dit via een woordvoerder allemaal zo uh, kon zeggen? Ja, dat, dat maakt misschien wel echt uh, de doorbraak van vandaag. Uh, ik heb hier urenlang naar de Turkse televisie zitten kijken. Die hebben de boodschap van Öcalan live uitgezonden. Dat, je moet echt nagaan, dat is echt ondenkbaar in, in Turkije. Öcalan wordt hier altijd betiteld als de babymoordenaar, het monster. Dit is vijand nummer één en nu wordt er live op Turkse televisie zijn boodschap uitgezonden. Je kon ook urenlang kijken naar het zwaaien van de Koerdische vlag... Altijd verboden geweest, de, de rood met groen en gele vlag. Daar heeft Erdogan tijdens een persconferentie in Nederland ook nog iets over gezegd. Hij zei, waar is de Turkse vlag gebleven? Dit is toch één land, één vlag, één volk. Nou, daaraan zie je de veranderingen. Het feit dat Öcalan oproept tot een wapenstilstand, dat is niet nieuw. Dat heeft hij al vaker gedaan. Wat eigenlijk veel belangrijker is, wanneer wil hij nou dat die PKK-strijders zich gaan terugtrekken? Dat heeft hij niet gezegd. Hij houdt daarmee ook nog de kaarten een beetje op de borst. Bram Vermeulen was dat vanuit Turkije. Het is een zwaar bevochten compromis tussen VVD en PvdA. Ja, er moet een verplichte eindtoets komen voor kinderen uit groep 8 op de basisschool. Maar op basis van die score mogen middelbare scholen geen leerlingen meer selecteren. Bovendien moet die toets pas in mei of zelfs in juni worden gehouden. En dat wil zeggen, dan zijn de meeste inschrijvingen voor de middelbare school al achter de rug. Nou, er is een debat begonnen over dit onderwerp. Uh, ze zijn even aan het eten, geloof ik, Marcel Bril op het ja, moment. Ja. Ja, ja. Um, dit, dit plan he, van VVD en PvdA, hoe valt dat bij de andere partijen? Nou, er was niemand die vanmiddag zei: uh, top, zo gaan we het doen. d 66 klonk mij het minst kritisch in de oren. Ook al hadden ze nog wel heel veel vragen. Uh, voor de Tweede Kamer. Uh, de stemmingen daar is het niet zo heel erg als er niemand anders in zou stemmen. Want dan hebben VVD en PvdA wel gewoon een meerderheid. Maar je weet, zo'n wetswijziging moet ook nog door de Eerste Kamer. En daar hebben die twee partijen hulp nodig. En als het CDA of de PVV in de Eerste Kamer meestemt, dan komt het erdoor. Maar al luisterend naar het debat lijkt het er niet op dat het plan dat er nu ligt... Uh, ongewijzigd op voldoende steun uh, kan uh, rekenen uh, in de Eerste Kamer. Dus ja, daar uh, zijn ze nog niet heel positief over. Want als we even kijken naar het CDA, wat, wat moet er voor het CDA aan veranderen? Willen ze alsnog meestemmen in de Eerste Kamer, voorstemmen in de Eerste Kamer? Ze hebben eigenlijk drie eisen. De gegevens van die eindtoets die mogen niet openbaar gemaakt worden. Uh, over een paar jaar moet die eindtoets, dat is punt 2, geëvalueerd worden. En een heel belangrijk punt voor het CDA: scholen moeten de mogelijkheid krijgen om uit meerdere toetsen te kunnen kiezen. Een stuk of drie, A4. Nou, nu is het voorstel om één toets te uh, houden, waarschijnlijk door het CITO aangeboden. Nou, dat vindt het CDA geen goed idee, want het is juist belangrijk, zeggen ze... dat scholen de vrijheid krijgen om uit die toetsen te kunnen kiezen. Omdat je dan bijvoorbeeld meer wil toetsen dan alleen rekenen en taal. Nou, de vraag is nu is de PvdA, maar vooral de VVD... die er echt aan hecht aan één zo'n toets bereid... om de deal die ze gisteren hebben gesloten... nu alweer aan te passen. Want doe je dat, ja, dan heb je dus die meerderheid... en dan heb je dus een verplichte eindtoets. Nou, er is een ongetwijfeld uh, aan de dinertafel druk over onderhandeld worden. Marcel Bril was dat vanuit ja, zeker. Ik heb het overigens ja. net nog... toen ik hier net binnenstormde, kreeg ik nog te horen... Uh, dat uh, er geluiden zijn dat het erop lijkt... dat het uh, CDA gekomen uh, wordt. Ik formuleer dat met opzet zo voorzichtig... Uh, omdat ik nog niet... Dat precies weet uh, hoe het eruit gaat zien, maar uh, wat er toegezegd is... en of het uh, inderdaad helemaal klopt, rond kwart over zeven gaan ze uh, verder... en wellicht horen we dan precies hoe het zit. En dan weten alle scholen en leerlingen mogelijke waar ze aan toe zijn. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Kom je uit Baarlo, dan blijf je meestal ook het liefst wonen in Baarlo. Een Volendammer kiest voor Volendam... en eenmaal Drummelsen altijd een Drummelse. Kortom, we zijn nogal gehecht aan onze geboortestreek. Dat blijkt uit onderzoek. Met name buiten de Randstad zijn mensen honkvast. Verslaggever Harro Brouwer hoort u vanuit Drummel. Dat is toch het leuke van het werk dat ik heb. Dat ik kom op plaatsen in Nederland waar ik nog nooit ben geweest. Zoals vandaag dus in Drummel in het land van Maas en Waal. En hier wonen dan weer mensen die Dreumel nooit zouden willen verlaten. Ik wil hier nooit meer weg. Waarom niet? Heerlijk, vrijheid, ruimte. En deze jongeman? Hallo. Dat is mijn en... van mijn dochter. Hij woont al kort 23 jaar hier. Nederland is een klein land, een dichtbevolkt land. En toch blijven we in dit kleine land weer graag op dezelfde plek wonen. Blijkt uit de nieuwe databank van het Meertens Instituut. En hier in Dreumel begrijpen ze dat wel. Ik ben Stephanie, 25 jaar. Ik uh, ben fysiotherapeut. Dat betekent dus dat je ergens anders hebt gestudeerd? Ja. Dat klopt, in Eindhoven. Iedere dag op en neer gegaan. Anderhalf uur. Woon je samen? Ja, met Rob, mijn vriend. En die komt ook uit Dreumel? Die komt ook uit Dreumel, ja. Veel vriendinnen wonen hier, ja, lekker rustig. Uh, gewoon eigenlijk heel gezellig. Dit is de enige supermarkt in Dreumel? Dat klopt. Geboren getogen hier? Geboren en getogen in Dreumel. Ik heb twee dochters en die wonen ook al twee in Dreumel. Nooit de behoefte gehad om ergens anders naartoe te gaan? Nee, echt niet. Boven de rivieren? Ja, heel foute vraag natuurlijk. Ja, dat is een foute vraag. En naast de kerk Cafetaria Hart van Dreumel. Ze zijn hier absoluut hangvast. Ja, ik denk vooral dat uh, de jeugd toch graag hier in Dreumel blijft. Mooie grote huizen, van minder geld dan in een randstad. Dus. Vooral in regio's met een eigen taal en cultuur blijven mensen vaker wonen. Wil je ooit nog weg uit Dreumel? Nee, zeker niet. We hebben het hier uh, hartstikke goed naar ons zin. Denk je dat de kinderen hier blijven wonen? Ja, lekker dicht bij papa en mama. hè. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De dagelijkse files beginnen al wat op te lossen... maar bij Rotterdam nog steeds wel de meeste vertraging. Lange file nog wel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Knopend Buidenberg 7 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Buidenberg is nog steeds de linkerrijschok dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Knopend Gijshoek nog 4 kilometer. Daar waren alle reishokken alweer open. Een aanrijding met meerdere auto's op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Noodorp 2 kilometer. Zijn daar twee zij dicht. Well, I ...met en Sons van het uh, afgelopen najaar. Cyprus. Ja, Cyprus en, en Europa met Cyprus is al bijna een week in verwarring. Het leek erop dat de spaarders gedwongen moesten meebetalen daar... ...om het uh, probleem van de banken op te lossen. Daar is zoveel beroering over ontstaan dat de regering aan een nieuw plan werkt. De politieke partijen willen een solidariteitsfonds opzetten... ...als een soort test voor Europa. Dat vertelt een van de partijleiders. En dat is de test voor Eurogroep en Troika, of ze zijn hier om ons te helpen... of om onze economie te Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is op Cyprus. Um, Gert-Jan, zien ze dat echt zo op, uh, op Cyprus... dat de dat andere Eurolanden hun economie willen kapotmaken? Ja hoor, dat wordt echt zo gevoeld, ook door de mannen in de straat. Uh, de verwijten zijn uh, heel erg groot. Uh, ik stond vandaag bij een rij mensen die geld op wilden nemen van een pinautomaat. En toen ik zei dat ik van de Nederlandse televisie was... toen zei mevrouw, van, "Ja, van wij willen niet met u praten. Jullie hebben dit veroorzaakt. Mo waarom moeten wij jullie vertellen wat er is gebeurd? Men voelt zich echt in de steek gelaten... Uh, er wordt heel vaak gezegd, ja, Europa is toch een kwestie van solidariteit... en waarom laten jullie ons nu vallen? Het gaat puur om de centen. En, en nu het om de centen gaat, uh, hebben jullie ineens geen interesse meer in ons. Europa is toch veel meer dan dat. Dat is echt een sentiment waar je niet veel moeite voor uh, hoeft te doen... om. Uh, om, om dat te horen. En, en er is niemand die dan hand in de eigen boezem steekt... ook van de regering? Dat misschien de regels of de manier waarop banken daar opereren... ook wat onvoorzichtig is geweest? Um, ja, ook. Uh, kijk, de, de, de, de man in de straat is gewoon boos op iedereen. Want voor een deel is dit de mensen natuurlijk gewoon overkomen. Hebben ze er geen invloed op gehad? Wisten ze ook helemaal niet dat dit boven hun hoofd hing? En is het gewoon uh, gebeurd? De regering staat er natuurlijk wel iets anders in. Uh, de president heeft natuurlijk ook ingestemd met het oorspronkelijke plan... was bereid om um, uh, ja, zijn eigen volk flink te laten bloeden... Uh, voor uh, de financiële problemen op het eiland. Hè, met die heffing op de spaartegoeden. Nou, dat plan is afgewezen. Er komt een ander plan voor in de plaats. En ja, er is wel echt een besef, ook bij de politici, ook bij het parlement... dat er iets moet gebeuren. Um, de de alarm zijn staan op rood. En men weet dat er een alternatief plan moet komen, want anders... Gaan de banken failliet en gaat Cyprus failliet? Ja, want de Europese Centrale Bank zegt ook... geen noodleningen meer als dat plan er maandag niet is. Dan, dan wordt er dus gesproken over een solidariteitsfonds. Ook al eerder vandaag een investeringsfonds. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Er wordt naar de Russen gekeken al een paar dagen. Um, zijn er al meer details duidelijk welke kant het opgaat? Nou ja, het belangrijkste uh, uh, voorstel op dit moment is dat solidariteitsfonds. Uh, dat zou betekenen dat staatseigendommen... en misschien eigendommen van de kerk daarin worden gebracht... en dat die dienen dan als onderpand voor het uitgeven van schuldpapier. Nou, Dat voorstel is neergelegd. Dat heeft de president voorgelegd aan het parlement. Daar heeft het parlement unaniem mee ingestemd. En dat wordt nu uitgewerkt. De juridische haken en ogen worden uitgewerkt... En op dit moment uh, vergadert uh, de regering daar... Uh, de president met zijn kabinet daar verder over... om dat plan uit te werken. Maar er is nog wel heel veel onduidelijk. Um, het lijkt er nu op dat die heffing op spaartegoeden... nu volledig van de baan is. Maar bijvoorbeeld, er werd ook heel lang gesproken... over de nationalisatie van de pensioenfondsen. Nou, Het is onduidelijk of dat plan uh, nog steeds uh, mogelijk is... Uh, of dat plan verwerkt is in dat plan B waar nu over wordt gesproken. Er is ook heel veel onduidelijk, bijvoorbeeld ook, ook over de rol die Rusland zou willen spelen in het geheel. Dus we moeten echt de details nog horen, maar er wordt in ieder geval gewerkt... en indruk is dat er ook uh, uh, voor maandag wel een alternatief ligt... want dat is nou de deadline die de Europese Centrale Bank heeft gesteld. Hè, want voor die datum moet er een oplossing zijn... want anders gaat de geldkraan naar Cyprus dicht. Gert-Jan Denenkamp hoorde u vanaf Cyprus... Dan gaan wij naar onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, jij bent al de hele middag in Giesendam. En jij praat daar over de wolhandkrab. Onderwerp ook van debat in de Tweede Kamer vandaag. Uh, er is daar een motie ingediend om het visverbod op deze krabben op te heffen. Uh, dat verbod, is dat alleen iets van Nederland? Of, of geldt dat trouwens ook uh, voor andere landen in Europa? Nee, dat is, uh, dat is inderdaad een goede vraag, Lucella. Dat is, uh, het is zo dat de Europese Commissie, die heeft allemaal, allemaal normen vastgesteld. Uh, een heleboel landen die, uh, die hebben eigenlijk dezelfde soort krabben als hier in Nederland ook. Maar die, uh, worden, die handel die is vrij op het moment, geloof ik, toch, handelde. Maar gewoon... Uh... Ja, krabben die in Duitsland gevangen worden, die kunnen in Nederland ingevoerd worden. En uh, daar wordt uh, helemaal niets in de weg gelegd. Je Alleen... van uh, beroepsvissers, hè? de overkoepelende organisatie. De combinatie van beroepsvissers. En dat zijn dezelfde krabben? Dat zijn precies dezelfde krabben. En daar wordt geen strobreed in de weg gelegd. En die worden geïmporteerd ook in Nederland? Die worden in Nederland geïmporteerd. worden in Nederland dus ook in de handel gebracht. Alleen de Nederlandse vissers mogen die krabben niet vangen. Oh, Dat is toch raar. We zijn hier bij die bakken trouwens, waar die normaal inzitten, maar het is leeg. Ja, het is leeg, ja, helaas. Sinds 2011? Sinds, sinds 2011, ja. ja nee, Klopt, de beroepsvisser. Ja, een hele trieste, trieste aanblik. Ja, ja, ja. 2011 is het gestopt vanwege... Uh, een stop vanwege de dioxine en de pbc's... die werden er getroffen in die, in die krabben. Ja. En ja, dat scheelt een heleboel werk voor u. Nou, dat scheelt een heleboel werk. Ik ben niet vies van werk, maar het scheelt een heleboel inkomsten. Ja. En, en uh, ja... Het, het is onverteerbaar, want het was uh, juridisch ook niet uh, zichtbaar dat het aankwam. 400 jaar hebben jullie hier al een bedrijf? Nou, meer dan 400 jaar. En niet zo lang op die krap gevist, hè? want die zit er pas in eeuw. Die, die krab, die, uh, daar vissen we de laatste 20 jaar ongeveer op. En uh, vroeger uh, werden we die altijd kapot getrapt. Want ze praat hier net op en tegenwoordig is er is geweldige handel. is een verschrikkelijke potentie. Anne Walder, even nog naar dat Europese beleid. Uh, dat mag dus wel vrij in gehandeld worden. Waarom doet Nederland daar niet aan mee? Uh, ja, dat vragen wij ons ook af. Want uh, uh, het is op zich natuurlijk zo dat uh, uh, voor de visserij een uh, Europees beleid is. Dat Europese beleid houdt in, en daar is onlangs nog bevestigd door de Europese Commissie... dat die geen, uh, uh, dat die geen uh, reden zien om uh, strengere maatregelen aan die krabbenvisserij te stellen. Alleen, uh, ons, onze staatssecretaris wil wel strengere regels hebben. Wat zit erachter? Uh, regels? Ja, dat weten we niet. Het zijn... In in ieder geval regels die afwijken van de Europese regels. Mm. En dat vinden we heel raar. Iedereen heeft het in Nederland tegenwoordig over een level playing field. Gelijk ja. nou, dat... speelveld. dat willen de vissers ook. Dus de vissers die willen graag meedoen met alle regels die uit Brussel komen. Alleen in Nederland wordt er dan nu op het ogenblik weer met twee maten gemeten. Maar goed, er lijkt nu, ik loop even, we gaan trouwens verklimmen even hier die boot op. Want dit is de boot waarmee u die krabben dan zou gaan vangen trouwens. Ja. ja. Zit er iets heen nou? Nou, er zitten op het ogenblik wat, wat schupfers in, wat voren en zit zitten in de bun. Stel dat dat vangstverbod wordt opgeheven, hè? Want er is een meerderheid nu in de Kamer die uh, daarvoor is. De vraag is alleen of uh, de staatssecretaris het gaat uitvoeren. Maar stel dat het wordt opgegeven en u weer kunt, kunt vangen... wat gaat dat betekenen voor die, voor die krapvangst? Nou, dat, dat zou voor ons een, een, geweldige, ja, een geweldige overwinning zijn... in die zin dat we weer, weer op het water kunnen. Want het zit, in onze, het, zit, het zit in onze genen natuurlijk. Wij zijn zo gehandicapt dat wij niet kunnen vissen. En, en hoeveel vissers zouden daarvan uh, kunnen leven op den duur? Op den duur kunnen daar 50 tot 100 vissers kunnen daar, uh, hun brood mee verdienen. En, en, en niet zomaar een beetje brood, maar gewoon een dikke boterham. En dan denk ik gewoon aan tussen de 50 en 100.000 euro per jaar... is het makkelijk uit te halen door, de, door al die want in 2011 moesten ze stoppen ermee. Uh, zijn er een heleboel... Uh, en paling, de palingvisserij die moest ook stoppen, want er zat ook dioxine in. Zijn vissers toen helemaal gestopt met vissen? Uh, de, ja, de vissers die alleen maar uh, palingrecht... Paling Even in het, uh, in het uh, ruim, kijken, het gang. Uh, de, vi de vissers die alleen maar palingrechten hadden op de, de grote rivieren... Ja, die hebben moeten stoppen. Dus die, zitten echt, uh, die zijn al werk gaan zoeken? Die, ja, dat zullen ze wel moeten. En zei dat vissers die weer aan het werk zouden gaan... op het moment dat deze vangst weer vrijgegeven wordt? Dat is een ding wat zeker is. Want uh, een visser die niet meer kan vissen... iets ergens kun je ongeveer niet voorstellen. En een visser die de kans ziet om weer te gaan vissen... die zal dat ook ogenblikkelijk gaan doen. Ja. Nou, ondertussen is Rupy hier bezig in het ruim. Want... Wat hebben we hier? Ja, een paar flinke voorens. Oh, voor er zit geen krap, nog een verloren krap uh, ergens in dat raam. Nee, die krappen zijn er niet, die hebben we niet mogen vangen. Ja, vleden herfst, dus ja, die zitten er niet in. Dus uh, ja, en in de winter kan uh, je ze niet vangen, maar uh, je mag ze gewoon niet vangen. Dus helaas. Helaas, goed. In voor- en tegenspoed, Rup Klop. En we zullen het meemaken of uh, dat vangstverbod wordt opgeheven. Dank allemaal. Jeroen de Jager was dat. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal. Zometeen, na het nieuws van half zeven. Joost Eertmans, avondspits. Joost, goedenavond. Ja, Lucilla, we spreken over een dag die begon vanochtend nog in een relsfeer... en die is geëindigd eigenlijk in een hele optimistische sfeer. Eh, er waren meer agenten dan demonstranten hè, bij de Turkse anti-pleegzorgbetogingen. Bleef erg rustig, de opkomst viel zwaar tegen. Maakte voor mij één ding duidelijk dat de Nederlandse Turken zich niet gek hebben laten maken... door de ophitser Erdogan... die ook nog eens spontaan de Hollandites kreeg. Uh, mijn stelling vanavond in avondspits... is uh, complimenten voor de Nederlandse Turken. Ik ga van ongenuanceerd mans dus Lucelle... naar complimenteerd mans. Want het is, het is voor mij echt een, een verrassing, eerlijk gezegd. En ik vond, het, ik, ik vond het ook een compliment waar. Dus alle Turken, maar deze. ook de... Ja, bij deze. En wie hem meteen in zijn zak mag steken, die complimenten... dat is, dat is in ieder geval uh, Emre Unver. Hij is voorzitter inspraakorgaan Turken in Nederland. En, uh, en daarbij heb ik uh, ook in de show columniste Ebru Oemar. Altijd weer een verrassing wat zij gaat zeggen. Uh, maar u kunt vast ook meedoen met die complimenten of juist niet. Doe dat vooral uh, via de Twitter ook, eens of oneens twitteren. Maar het mag ook via de telefoon, heel graag zelfs. 0800 1121, 0800 1121, gratis lijnen.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 Kabelbank. Radio 1, het NOS-journaal. Het Indiaanse parlement heeft een wet aangenomen die vrouwen moet beschermen tegen seksueel geweld. De wet is versneld behandeld na de fatale verkrachting van een student in een bus in december. De wet maakt stalking, voyeurisme en seksuele intimidatie strafbaar. Verder kan de doodstraf worden opgelegd aan mannen die bij herhaling iemand verkrachten... of bij verkrachtingen waardoor een vrouw is omgekomen.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 verzekerd van voldoende geld. Begin deze maand werden in de VS drastische bezuinigingsmaatregelen van kracht. De Turkse premier Erdogan was vandaag in Nederland. Hij sprak met premier Rutte over de zaak Yunus. En hij zei dat hij hoopt dat de jongen weer snel... als een biologische moeder wordt toegewezen. Er was ook een incident. Op het Binnenhof werd een leeg flesje naar de auto van Erdogan gegooid. Drie of vier mensen zijn gearresteerd. En opnieuw is een Nederlandse jihadstrijder in Syrië gedood. Het is waarschijnlijk de 20-jarige Soufienne uit Delft of Rotterdam. Hij is van Marokkaanse afkomst. Hij was naar Syrië gereisd om daar te vechten. Gisteren werd bekend dat... Ook ook een andere Nederlandse jihadstrijder in Syrië was gesneuveld. Vorige week werd duidelijk dat zo'n 100 Nederlandse moslims in het buitenland voor extremisten vechten tot zover. Het weer met Marco Vroef. Ja, we hebben uh, opklaringen. Die opklaringen breiden zich nog wat uit. En de temperatuur is alweer flink aan het dalen. In het noordoosten vriest het alweer. Net, dat is wel uh, het geval. En er komt er uh, nog wel wat bij aan vorst: min 4 in het noordoosten, min 1 in het zuidwesten. En de wind gaat in de loop van de nacht langzaamaan wat toenemen. Morgen overdag staat er een matige tot krachtige wind. En worden 2 graden in Groningen tot 5 in Zeeland, Brabant en misschien ook nog in Limburg. Maar het voelt door die wind al een stuk kouder aan. Het is wel op de meeste plaatsen droog. En af en toe schijnt nog even de zon. Zaterdag in het zuiden misschien wat sneeuwval... en een verder toenemende wind op de Wadden staat Een harde wind, windkracht 7. En dat bij temperaturen die rond of maar net boven nul uitkomen. In de vroege ochtend natuurlijk nog lagere temperaturen... en dan zelfs gevoelstemperaturen van min 15 graden. Zondag niet veel beter. Misschien een graadje winst wat temperatuur betreft... en een Beaufort verlies aan wind. Maar verder blijft het gewoon koud. Er is wel iets meer zon. En na het weekende komt er sowieso meer zon. Loopt de temperatuur voorzichtig wat op... en luwt de wind een fractie. We'll be ANWB-verkeersinformatie, er staat nog 50 kilometer file. De meeste vertragingen nog bij Amsterdam en Utrecht. Ik begin met de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen, Noord en Muiden nog 5 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. Ook beter nieuws over de A7, Den Oever richting Hoorn. Tussen Den Oever en Weringerwerf is nu alleen nog de rechte reisrook dicht. Tijdlang was de weg helemaal dicht, er stond een vrachtwagen in brand. Op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Bunnik en Knoppen de 3 kilometer. Dat is een aanrijding, bij Oudereen is de linkerrij. Is ook, dicht. ook een aanrijding op de A12. Verderop tussen Blijswijk en Nooddorp 4 kilometer. Tussen Zoetermeer en Nooddorp zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf bodegaven via de N11 en de A4. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Complimenten voor de Nederlandse Turken. Verbaal vuurwerk uw in uw vertrouwde half uurtje stellingmakerij. Dit is Avondspits. Bel WNL 0800 1121. De ja, aloproer in de Turkse media ten spijt het bezoek van premier Erdogan verliep uiterst kalm. De nationalistische ophitsers in Istanbul en omstreek hadden het natuurlijk graag anders gezien. Brandende vlaggen en woedende menigte die de terugplaatsing van de 9-jarige junius opeisten. Niets van dit alles, ook Dwingeland Erdogan zelf, die de vergeefs bij Rutte op aandrong om nogmaals naar de zaak te laten kijken, moet van het gebrek aan steun van zijn quote onderdanen hebben opgekeken. Ik denk dat we er met elkaar blij om mogen zijn. Geen rellen, gewoon Hollandse waardigheid. Ik zeg dus complimenten aan de Nederlandse Turken. Wel nou. 0800 1121. Goedenavond, belt u maar. De lijnen gaan open. 0800 1121. Of doet via de tweet, uh, hashtag uh, eens of hashtag oneens. Kijk, er was één demonstratie, geloof ik, van enig omvang. Die was in Den Haag, maar die was nou juist gericht tegen Erdogan. En er vloog inderdaad een flesje naar de stoet. Um, dat was vanwege de bemoeienis van de Turkse regering met onze pleegzorg. Ja, ik kan niet anders zeggen, ik had het niet verwacht, luisteraars... maar het is heel erg rustig gebleven. Gelukkig, er was meer media op de been dan, uh, dan aan demonstranten te tellen was. Uh, wat vindt u ervan, die complimenten terecht of niet? U mag absoluut alles zeggen. Ik uh, krijg bijna warme tranen in mijn ogen van de complimenten... En de support nu op Twitter. Kees van Loon zegt compliment aan Eertmans om ook genuanceerd te reageren. Ja, het gebeurt niet heel vaak. Jan Willem zegt mij dat siertje Eertmans complimenten geven aan onze Turkse landgenoot. Ik sluit me hier graag bij aan. En Jaco en Sandra zeggen, ik ben het wel mee eens. Maar zijn die Nederlandse Turken het ook niet met Erdogan eens? Of hebben ze geen zin om te demonstreren? Kijk, die vraag ligt ook natuurlijk uh, bij meerdere mensen op de lippen. Ik ga zo meteen in discussie met Emre Unvuur. Hij is voorzitter van inspraakorgaan Turk in Nederland. Ik heb ook Ebru Umar, columnisten en Turkse te gast zo meteen. Maar eerst ga ik natuurlijk, zoals altijd, naar mijn eerste beller. Bevindt zich in Alkmaar en hij heet Ernst Jonker. Goedenavond, Ernst. Ja, goedenavond, Joost. Ik bevind me nog niet in Alkmaar, maar in de auto op weg naartoe. Prima. Vertel. Um, nou, ik, uh, ik ben het absoluut met je eens uh, dat, uh, dat de Turkse organisaties in Nederland uh, een compliment behoeven. Maar ik zou er eigenlijk ook een compliment overheen willen doen. Dat is voor mij wel bijzonder, want ik ben geen VVD-stemmer. Nee. Maar ik zou onze, onze premier absoluut een compliment willen geven. Ja. Ik vond dat, uh, dat hij in de persconferentie die ik, die ik hoorde op de radio eerder... Uh, het die helder, duidelijk en zakelijk verwoordde dat namelijk uh, dit kind uh, geplaatst moest worden, dat er geen islamitisch gezin uh, voor dat kind te vinden was, dat de reden is geweest waarom een soort uit een noodsprong... Uh, uh, een andere oplossing is gegaan. Ja. Nou. Dus dat dus de premier deed toen een, op, een oproep ook aan, aan uh, islamitische Nederlanders om vooral zich te melden, ja. uh, om, om uh, pleeggezin te worden. En daarmee uh, ja, was de hele angel wat mij betreft uit het, uh, uit het probleem gehaald. Ja, ik denk dat hij dat heel goed gedaan heeft. Ik, ik ondersteun je, je complimenten aan Rutte, die wil ik je graag onderschrijven. Ik weet alleen niet hoe Erdogan in het vliegtuig is gestapt. Uh, of die nou zo, uh, zo tevreden is. Maar de angel is bij ja, ons. Blijven, nee, nee, da dat nee, denk nee. ik namelijk niet. Maar goed, uh, die voelde zich toch al niet zo lekker. Dat is niet verbeterd. Uh, waarschijnlijk. Ernst Jonker, ik dank je zeer. Want uh, met jou ben ik het eens. Compliment aan de Turken, maar zeker dus ook aan Rutte... die dat gewoon heel goed gedaan heeft. Um, we gaan naar Axel Bouwman. En die komt het voorschoten, ook in de auto, zo te horen. Ja, klopt, klopt. Uh, uh, mijn naam is Bouwman, Axel Bouwman. Ik, ik ben het niet eens met jouw stelling. En om de volgende reden... Um, ik vind dat je de Turkse bevolking als eenvoudig, niet ontwikkeld en uh, niet modern neerzet om zo'n compliment te geven om modern te denken. Hè? Dus niet naar iets te denken dat een lesbisch stel geen uh, geadopteerd kind kan uh, uh, opvoeden. Ja. Weet je wat, ja. wat Erdogan doet? Hij doet ongeveer hetzelfde als de PVV doet, populistisch gedrag, voor zijn uh, constructieve uh, uh, Turken gaat hij deze discussie aan om, ja. om, om om iets neer te zetten dat dit niet normaal is. Maar ik kan nooit geloof ik, ja, er kan iets van eens schelen waar het kind geplaatst wordt. En uh, als jij de Turken ziet als mensen die alles raar vinden en, en, en niet kan, kan, dan denk ik dat je een beetje overgaat, uh, het voorbij aan gaat... Hoe, hoe lang de Turken al in Nederland zijn en hoe die meeontwikkeld zijn in onze maatschappij. Ja, ja. Dus ik ben absoluut niet eens met je stelling. Ik vind dat een beetje betuttelend, deze stelling. Jij zegt het is betuttelend om ze een compliment te geven. Dat is eigenlijk neerbuigend. Zo voel ik het een beetje ja, bij jou. Absoluut. Dat, dat, ja, absoluut. Ja, ja. Als Nederlander geen compliment geeft, dat ik het normaal vind ja. dat een lesbische vrouw een kind kan voeden. Dus ik vind dat echt een... Uh... Een hele rare, uh, uh, een beetje negatieve stelling. daaruit. Zo, dan is, nog nooit, dan is het nooit goed, Axel. Want als ik, het, als ik zeg, joh, uh, waardeloos, dan is wat? het een compliment is niet goed. Wat is het, wat moet je dan? Nee, nee, maar het is normaal. Het is normaal. Nou, het is normaal ja, dat dit is. Dat dus hoop als je. Als je zegt dat het een compliment is, nou, dan is het niet normaal. Axel, misschien gaan we het normaal vinden. Maar ik vond het vandaag niet normaal. Ik vond het gewoon mooi. Ja, vond, je vond die kan niet normaal, maar ik vond nee. het heel jacht van de mensen. Nou, ik ben heel helpen. blij met die rust van de Turkse mensen in Nederland. Absoluut. Ja, ja, ja, is... Absoluut. Ja. Oké, okay, Axel, we ja. zijn het er niet eens, maar bedankt hoor voor je belletje 0800 1121. Complimenten voor de Turkse Nederlanders vandaag. Ze hebben zich niet gek laten maken door die rare man uit, uit Istanbul uh, die hier was. Ik ga naar Ebro Oemar, columniste en Turkse van origine. Goedenavond, Ebro. Goedenavond, Joost. Hi, Ebro. Ben je het met mij eens? Ik ben het wel met je eens. En ja, complimenten gaan misschien een beetje ver. Ik ben eerder verrast. Maar de vorige beller, die. Ja. Uh, ja. Zoals hij dat stelt, weet je, het was een handje gekkies dat wilde demonstreren. We zijn in Nederland natuurlijk ontzettend trots op onze recht en de mogelijkheden om te kunnen demonstreren. Mm -hmm. Dus je kunt ook weer zeggen van nou onwijs fijn dat mensen daar gebruik van willen maken. Ja. Het was natuurlijk niet echt geweldig weer, dus mm -hmm. um, wat nou de motivatie was om niet de straat op te gaan. Wat denk jij? Heeft dat, want er werd meer gezegd hoor, van joh, het is gewoon te koud geweest en uh, men, men, men, ja, men had er eigenlijk gewoon geen zin in. Nou, maar weet je wat ik bij demonstranten in het algemeen altijd heb... Dan denk ik oh, altijd, moeten die mensen niet werken? Het is vrijdagmiddag. Uh, waar haal ze de tijd vandaan? Ja. Jo, donderdagmiddag, ja, sorry. Midden. Donderdagmiddag moeten ze niet werken. Waar halen ze de tijd vandaan om te demonstreren? Dus misschien is Ook een de voorstel groter dan uh, de daadwerkelijke actie zelf. Maar vind je dat wat die bellen zijn net tegen mij, Axel? Van Joost, dus is negatief, want je, je doet net alsof het heel bijzonder is. Maar het is gewoon heel normaal. Die mensen hebben werk en die, die hebben helemaal geen tijd. En het zijn gewoon Nederlanders zoals iedereen... Hou eens op. Geen compliment waard. Dat is gewoon normaal. Vind je dat? Je kunt het ook omdraaien. Ja. We gaan ervan uit dat dat normaal is. En we doen de berichtgeving over hetgeen wat niet normaal is. Namelijk het feit dat die mensen demonstreren en protesteren. Ja. Dat is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Dat we daar de berichtgeving over hebben. Ja, ik denk het ook en, eens. Um, ja. Hey, en wat, ja. vond je, wat vond je van Rutte, Ebroe? Eh, uh, hij heeft zijn poot goed stijf gehouden daar in dat, uh, in, dat, uh, in dat katshuis. Rutte is een magistrale onderhandelaar en communicator. Hij weet heel goed wanneer hij uh, wat moet zeggen en wanneer hij niet iets moet zeggen. En dit verbaast me niks van Rutte. Hij heeft het heel goed gedaan. Ja, en, heel uh, rustig. Hey, op zeker. Ruttens. En een afgang voor Erdogan. Dan? Ehm. Um... Ja, of het een afgang voor Erdogan is, dat weet ik niet. Ik, het is meer voor de bühne. Ik denk niet dat Erdogan uh, er in iets mee zou willen bereiken... anders dan in uh, Turkije daar wat pers mee halen. En hij zal Tur Turkije ja. zeker melden dat hij het erover gehad Jawel, heeft. maar hij komt met lege handen thuis. Ja, dat uh, maar, weet jij, dat weet ik. En maar dat gaat hoe hij daar niet daar vertellen. Denkt, <laughs> wat denk jij? Ik weet ik ik maar god nee, jij komt ik daar vandaan. Vaker, maar... uh, ik heb vaker meegemaakt op berichtgeving... Uh, uh, ook met Rutte um, in het ene land, anders is dan in het andere land. In het thuisland ligt je andere onderwerpen mm. um, dan dat je in het gastland gedaan hebt. Dat, die, die pers is nooit hetzelfde. En nee, dat begrijp, en verbaas ik... ik me er altijd over. Waarom omdat ze zo groot hebben opgeblazen daar, van dit kan niet en weg bij die lesbische nee, ik ouders. Ik heb het niet groot opgeblazen, het was maar één tv-zender die er wat nou, van Ik heb toch hadden. wat kranten gezien ook hoor. En ja, maar weet je wat er is met die krant? Turkije heeft een bevolking van 80 miljoen. Hm. En die kranten hebben een oplage van 2 miljoen. Dus waar heb je ja, het over? Dat is ook weer zo. Oké, okay, Ebro, hey dank je zeer voor jouw reactie aan, uh, bij Aanvalsbis. Ja, gedaan, Leuk, tot de volgende keer. Ebru Oemar, kolonisten en Turkse van origine, was het wel met me eens. Complimenten voor de Nederlandse Turken vandaag. Dat is mijn stelling. U kunt meedoen, hashtag eens, hashtag oneens. Of 0800 1121, die Diager zegt eens. Premier Erdogan krijgt het deksel op zijn neus van de Turkse Nederlanders... in plaats van rellen door de Nederlandse Turken. Mooi geformuleerd. Helemaal mee eens, Jury, Ik ga eens kijken naar de bellers. Loopt mooi vol. Als u in gesprek dan krijgt, belt u dan zo nog eventjes als u wil. Meneer Burger uit Bodegraven. Ja, ja... Uh... Waar zijn we mee bezig? Kijk, als iemand normaal doet, dan hoef je daarvoor niet complimenten te geven. Dat hoort zo. En diegene, Turk of wie dan ook ben, als je ernaar nazien hebt, dan moet je weggaan. En als je gewoon normaal doet, moet je niet complimenten geven. Dat hoort ook zo. Be dus ja. Dan dus, dus, dus zijn we er weggegaan. Waar, waar zijn we mee bezig? Ik Was u dat. niet verrast, meneer Burger, dat het zo rustig is gebleven vandaag? Het is toch heel normaal? Nou, als, dat vind ik als niet. niet. Als je, niet, je je niet kan gedragen, ja. dan moet je weggaan. En als je hier bent, moet je gewoon aanpassen ja, maar... en normaal doen. En als je normaal Absoluut. doet, dan hoef je het ook niet te complimenten te geven. Maar we weten toch welke, welke heksenketel dat in Turkije... Ja, Ebro nuanceerde dat een klein beetje zojuist. Maar er is een behoorlijke hetzengevoel natuurlijk ook door Erdogan... richting eh, het, het, het Westen en dan nu ook met name de pleegzorg in Nederland enzovoort. Dat, dat, dat, dat had wel eens even flink uit de hand kunnen lopen. Nou, het komt door het programma's onder u ook... dat ze zegt complimenten geven voor iets normaals. Dat moet je niet doen. Nou, hou even, ik, hou even meneer Burger. Ik. Geef, ik beloon eigenlijk goed gedrag. Dat is wat ik zeg. Ik zeg, ik vind het mooi. Goed gedrag, goed gedaan, complimenten. Nee, en dan is maar het niet goed. Gewoon gedrag hoef je niet te belonen. Dat hoort zo. Okay, meneer en als dat gedrag niet goed is, dan moeten ze weggaan. Zo simpel is u het U zegt zo. het, u zegt het. Meneer Burger, dank u wel uit Bodegraven. Uh, meneer, even kijken voordat we zo meteen naar het inspraakorgaan gaan. Dan heb ik Jan Wissing uit de lijn, uh, uh, uh, aan de lijn uit Wiegen. Ja, goeiedag met Jan. Jan. Vertel. Ja, Joost, ik ben het eens uh, met jouw complimenten. Ja. Complimenten die, uh, die, ja, die, zijn, uh, die zeggen niks over of je voor of, of tegen dingen bent of positief discrimineert. Maar ik zou er wel iets op aan willen vullen, omdat mm. de Turken ook iets hebben, een punt hebben. En is een punt wat ook Nederlanders hebben. Dat de pleegzorg kinderen uit huis plaatst. Ja. En dat, dat uit huis plaatsen vaak op hele zorgvuldige en terechtgekondig gebeurt. Maar dat er na verloop van tijd um, kunnen ouders zich herstellen. Ja. En kunnen weer in een situatie komen waarin ze de kinderen wel goed... Uh, en dan is het te laat vaak. Goed. Ja, en daar is de hulpverlening niet op gericht. Maar dat is ook wel logisch, zo'n kind wortelt zich dan in een ander gezin. Dat, dat, dat, dat wortelt zich in een ander gezin, maar die bloedband van het ja, kind die verdwijnt met, niet. met ouders... Echt niet. Nee, dus een punt, een beetje een bijpunt, maar waar het allemaal wel over begonnen is, dan vind ik het wel goed dat u het zegt. Uh, maar dan nog is het wel een, een, een feit dat het rustig gebleven is. Ik ben het daarmee eens, meneer Wissing. Van ja, ik ben het volledig mee prima, eens. En prima, prima. Geweldig dat daar compliment over Prima. Jan Wissing, bedankt voor beide punten. Oké. Okay. Merci. Leon Hendricks zegt: Eens, alleen in rust kan men alle onderwerpen aansnijden en in de dialoog brengen. Dan weten, dat weten ook de Turken in Nederland. Top. Een stelling is ook top, namelijk complimenten voor de Nederlandse Turk. Ik ga van ongenuanceerd mans vanavond naar complimenteerd mans. En er komt inderdaad ook veel ver verrassend uh, door op Twitter... van wat is die Eerdmans vandaag, uh, soft. Nou, dat, dat, dat klopt eigenlijk. Nou, soft, ik ben eigenlijk gewoon met mezelf eens, zoals meestal. Maar ik vind dat ik inderdaad op dit moment deze complimenten wel, wel kan uitdelen. Ik ben er gewoon blij mee. Errol Taskim uit Arnhem. Ja, goedendag. Dag Errol. Nou, ik vind het een beetje allemaal de boel, bagitaliseren. Uh, alles komt voorbij. Iedereen komt voorbij. Maar uh, van de week was bij uh, het onderwerp uh, van het jongetje Junus uh, bij Paul Witteman... Ik weet alleen de uh, politicus niet hoe die heet. En die zei zo van, ja, als zij grof taal gebruiken, gebruiken wij het ook. Mm dan jij, jij zegt, het is rustig gebleven, moeten we complimenteren. Ja. Nee, absoluut niet. Niemand niet. Rutte niet, Erdogan niet. Maar het gaat hier om. wij worden gecannibaliseerd... of voor, ik weet niet wat, uitgemaakt onder de regel door. Ja. Maar, ik go, wat denken jullie wel niet? Ik ben een Turk, ik ben er trots op. Ja, ja? <laughs> dat zou ik, prima. Kijk, en, en het is, kijk, het is... Dan zeg ik echt als Turk-Nederlander, zeg ik... Wat heeft het voor zin om een president van een ander land te bagatelliseren? Dat nee, nou even. Dat ja, toch ook niet van jullie? De, laten we die discussie hebben voor, twee weken geleden gevoerd over de Turkije en de banden met Europa. Laat ik dit niet nu herhalen. Waar het mij om gaat is, ik ben gewoon blij. Als het uit de hand was gelopen, hadden we gezegd, schandalen, ja, alle, alle journaals waren er over gegaan. Nu is het rustig gebleven, hadden, ja, kijk, hoorde niemand kijk. over en ik zeg complimenten. Ik ben... Heel erg veel fan van jouw programma. Ik vind het top. En binnenkort gaat je al mailen over een opdracht of een, of een discussie. Gaan wij dit samen aan. Maar één ding. Waarom? Kijk, dit is... Wij worden hier uh, uh, in de samenleving... Nederlanders, allochtonen, weet ik het wie dan ook... Is, ja. die in dit land deed. Wij worden bang gemaakt. Door? Door wie dan? In, in alle opzichten, van economische crisis tot ja, bankencrisis. Allemaal, dat heeft niks met Turken of Nederlanders volgens mij te maken. Dat is, dat, dat, nou, nee, ik heb het over ons. Jij, ik, die Juist, ons allemaal. Oké, okay. ik ga, Errol, wij gaan mailen, maar we gaan nu even stoppen, want ik wil ook even naar het inspraakorgaan toe. Blijf luisteren, Errol Tarskim, en we gaan ook no. zeker spreken. Ik ga naar Emre Unver. Hij is inderdaad voorzitter van Inspraakorgaan Turken in Nederland. Goedenavond, Emre. Goedenavond. Gecomplimenteerd, mans met de rust die er is ge, vandaag is gebleven op de Nederlandse pleinen. Vind je, ervaar je dat ook zo? Nou, ik, ik ben blij dat de gemeenschap zich gewoon volwassen heeft gedragen. Ja, zo, zo Die bedoel... verwachting had ik al, maar laten we wel wezen. Het ook verkeerd kunnen gaan. En dat we daar had ik in ieder geval geen compliment geïncasseerd. Dus ik ben er blij mee. Maar veel Turken die inbellen, hoor ik van mijn redacteur... die zeggen dat ze niet op die complimenten zitten te wachten... Nou, of je er nou op zit te wachten of niet. Als men klaagt, euh, zitten ze er ook niet per se op te wachten. Laat ik zeggen dat ik wel bereid ben om een clementje in ontvangst te nemen. Vind ik leuk. Het niet moeilijk leuk. Ja, en vind je het ook, ook terecht? Of zeg je van, ik, je zegt eigenlijk, ik had het ik had niet anders verwacht. Dat verrast mij dan weer dat je dat zegt. Nou, ik moet wel zeggen, ik, ik had, laat ik het zo zeggen, ik had gehoopt. In de verwachting dat het zo zou gelopen zijn. Maar uh, de Turkse samenleving is zeer divers en langs ja. verschillende lijnen uh, nogal gesegregeerd. Als we bepaalde tegenstellingen vanuit Turkije, nou hier in onze Amsterdam of Den Haag op de pleinen zouden uitvechten, zou ik echt een slechte ontwikkeling vinden. Dus ik ben blij dat er ja, is gebeurd. Ik vind een teken van integratie, mag ik het zo zeggen, dat inderdaad in wat precies wat je zegt, de hersen vanuit Istanbul bijna op, op ja. de Turken moesten worden overgedragen in ons land. Dat is gewoon niet geslaagd. Dat is gewoon niet gelukt. Nou, laat, uh, en dan even... het, dat samen constateren en uh, nogmaals, ik ben er net zo blij mee uh, als u. Nee, leuk. Maar ben je ook blij met de afloop dat uh, Rutte niet is gezwicht voor uh, toch het pleidooi van Erdogan van jongens we gaan op ministerieel niveau er nog eens over praten over de zaak junius? Ik heb dat niet uh, kunnen volgen of, uh, nou ik moet u eerlijk zeggen dat ik sowieso vind dat je niet in de casuïstiek moet gaan als het premier van Turkije uh, en dat kan vanuit Europese regelgeving elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Ja. Dan kijk over het stelsel kan je laten informeren, maar volgens mij moet je niet de casuïstiek ingaan, ook niet als je Erdogan bent. Nee, dat, dat wil wel eens anders zijn. Natuurlijk als er een Nederlander daar wordt veroordeeld tot iets verschrikkelijk wil... ook nog wel eens een premier of een minister zeggen van blijf eens van onze men mensen af. Maar in dit geval zeg jij dat was ongepast ook. Je bent het met, met Asher eens dat hij zo nadrukkelijk zei... dit kan niet in Nederland, die pleegzorg moet anders. Nee, nee, ik, ik vind wel degelijk dat... Uh, kijk, uh, landen gaan over hun eigen Nederlandse politiek. En ik weet dat Turkije ook een uh, stevig genoeg land is dat... Buitenlandse mogelijkheden zich met interne politiek mengen Dan ken ik ook Ardohan als Mansloed dat hij dat stevig af zou doen. Ja, dat denk ik ook. Dus ja. laten we daar geen. Uh... Nee. En dat onze vicepremier Asher dat verwoord heeft, uh, daar kan ik me wel in vinden. Goed zo. Goed zo. Ik, ik, ik ja trouwens één dingetje nog. Emre. Er, er is dus blijkbaar ja? een minister in, in, in, op, in, in Turkije, en dat is de minister van Turken in het buitenland. Ja, dat is uh, volgens mij onder het huidige uh, kabinet is dat ingevoerd. Volgens mij heet die meneer Bekir Bosda. Kijk, eens, dat, is dat is vrij is... bijzonder. Vrij bizar, ja je zult er veel contact mee hebben neem ik aan. Maar, nee, ik moet u zeggen dat ik er geen contact mee heb, omdat ik uh, vooral kijk naar de positie van de Turkse gemeenschap in Nederland. Nee, juist. En mijn contactpartner daarin is van zijn Turk in Nederland uh, en de Nederlandse overheid. Jij wordt niet door die man en gebeld. Wij, Precies. als wij reden hebben om met de Turkse overheid aan tafel te gaan, natuurlijk zijn er kwesties die spelen. Denk aan de paspoortlezers of ja. denk aan de situatie rondom de diensten. Ja. Dan is Turkije een gesprekspartner. Prima. Maar ik ga hier niet, als ik over het onderwijsveld uh, of over de arbeidsmarkt uh, ga praten... heb uh, ik eerder moest nee. om iemand van het Nederlands parlement of kabinet te spreken dan die van Turkije. Goed zo, Emre. Emre, dat vind ik mooi nieuws en goed nieuws. En we zijn het ook nog eens eens met elkaar. Complimenten voor de Nederlandse Turken vandaag. Doei. Steek het in je zak en, en tot de volgende keer, Emre Unver. Voorzitter, inspraakorgaan Turk in Nederland uh, hoorde u uh, complimenten dus voor de Nederlandse Turken vandaag. Ze hebben zich niet gek laten maken. Ren Akkerman zegt avondspits eens. Als het rustig, rustig blijft tegen de verwachting in, mag zeker een compliment gegeven worden. Paul Kemper zegt eens. De Turkse Nederlanders hebben zich niet gek laten maken. En wij wel boten op ons hoofd, zegt hij er wel bij. Uh, Saïda uit Rotterdam. hi uh, ik ben het wel met je eens. Maar ik wou ook nog even reageren op Ebru Oemar. Want ja. ze begon zo populistisch te doen van... Uh, moeten die mensen niet werken? Heeft mevrouw vandaag het nieuws niet gehoord... dat er bijna 700.000 mensen werkloos zijn. Mm, ja. <laughs> en mensen... die vallen als eerst onder ons. Maar uh, ja. mensen hebben het recht om te demonstreren. Dus ik vind dat ze die zo populistisch moet doen. Nee, maar misschien is ze wel gelijk... dat je zo'n demonstratie beter op zaterdagmiddag kan houden. Nou, misschien komt dat nog. Dat weet je niet. Oh jee. Je ja, gaat er toch? toch geen start in, niet een start in Rotterdam, Saïda? Nee, ik kan tellen. Nee, <laughs> oké. Okay. Dan leg ik vast wat voor de deur. Hé, hey, bedankt, Saïda. Uh, doei, doei. Nog. Hoi, dag. We gaan eens even naar meneer Serdar uit de Rosmalen. Goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met uh, Serdar. Dag. Hoi. Hoi. Ik, uh, ja, ik, ik ga elke keer over mijn nek als ik die mevrouw, uh, maîtresse van uh, Theo van Gogh, uh, hoor praten. Mevrouw Ebru Oemar. Maar, maar dat even terzijde. Maar, ten eerste, wat mij betreft kun je je complimenten echt in de boom hangen. Want uh, je bent een xenofobe demagoog... van wie we absoluut geen complimenten hoeven. Wij Turken, wij staan vrij onverschillig tegenover deze hele kwestie. Ja. Wij, wij hebben er helemaal niet eens notie van. En, Hoe dus, kijk jij er tegenaan uh, dan? Tegen de zaak... Precies, maar... wat, wat, wat vond je van de bemoeienissen vanuit Turkije dan? Uh, dat is uh, ons uh, groot uh, recht. Kijk... Kijk je het is? Het is je, je bent het met Nederland, hem eens. Namelijk... Je bent het ook met hem eens wat dus? Je bent het gewoon met hem eens dat hij zich bemoeit met onze nee, plissroep? Nee, oh, dat ga niet. Ik ben helemaal objectief tegenover. Nee, okay. nee, ik ben het niet eens, ik ben het niet met hem eens. Maar kijk, het punt is hier in ja. Nederland: Nederland kent namelijk twee heilige huisjes, dat zijn namelijk uh, homo's en Israël. En als iemand, bijvoorbeeld een Erdogan, iets zegt wat uh, bijvoorbeeld uh, als homofobisch uh, zou kunnen worden geïnterpreteerd. Mm. Daar staat, staat de hele natie op zijn achterste poten. En ik denk dat dat meer meespeelt... Ja, ja. dan dat hij zich uh, bemoeit uh, met binnenlandse aangelegenheden. Dat kan. Want Nederland heeft, Nederland heeft zich vaak vaakst bemoeid... met binnenlandse aangelegenheden van Turkije... of andere landen in het Midden-Oosten. Nee, maar dan uh, nog... Maar dan nog, het is, het is wat betreft de oppitserij niet gelukt om dat aan Nederland te doen laten overslaan. Dan zeg ik gewoon een compliment, gewoon een compliment voor het, voor, voor het gedrag van heel veel Turken die... Ik weet waar u voor staat, meneer Eertmans, en ik hoef uw complimenten niet. Net zo goed als dat uh, Joden bijvoorbeeld ook geen complimenten van neonaties zouden hoeven te verwachten. Nou, nou, dat, dat gaat mij Fernando. Nando, we, we hebben ook je nummer. Dit was Jan Nando. Het is jammer dat je zulke dingen moet toevoegen... Uh, als je gewoon voor de rest normaal uit je woorden lijkt te komen. vind ik teleurstellend. Uh, we, we zijn er nog steeds en dit is uh, complimenten voor de Nederlandse Turken. Heel kort wil ik nog eens even naar meneer Van Delen. Meneer, uh, meneer Van Delen, uit Scherpenzeel. Ja, dag meneer Ierdmans, uh, met Van Delen uit Scherpenzeel, inderdaad. Ja, ik uh, wil inderdaad natuurlijk een compliment geven. Maar ik geef u zelf als presentator even geen compliment. En dat heeft met volgende te maken. Gisteren uh, riep u op tot, uh, tot meer uh, uh, gespreksvrijheid en, en oproepen tot de mogelijkheid om te provoceren naar... Christenen, vanwege het feit dat uh, de dat vroeger. Volgens mij vandaag, ja. vandaag bent u blij dat de Turken niet provoceren naar de Nederlandse samenleving. Ja. ...en Dat ze zich netjes houden. Ja. Dus de ene, de ene dag vindt u A en de volgende nou, dag. Vindt u b. Dat gaat nergens ik, over, nee, denk ik. Ik vind, die het die wel vergelijking. Heel, ik vind het wel heel opvallend, ja. Wat zegt u. Nee, dat gaat nergens over, denk ik, die vergelijking. Het gaat totaal om twee totaal verschillende dingen. Godslastering ik uit de wet. Ik denk niet, meneer Eerdmans, als u daar nou ja. goed over nadenkt vanavond. Nou, dat gaan we, we zeker u doen. We wellicht tot, tot eenzelfde uh, conclusie. Oké, okay. meneer Van Delen, dank u zeer. Gaan we zeker doen over deze hele show gaan we over nadenken. Laten we dat doen, luisteraars. U kunt hem terugluisteren. Omroep WNL.nl slash avondspits. Na zeven zijn wij eh, terug. Dan zeg ik wij als Radio 1. Maar dan luistert u naar Kunststof... waarin wetenschapper Frans de Waal te gast is. Eh, Omroep WNL is morgen op tv. Met Vandaag de vrijdag. om 7 uur s ochtends ontvangen Merel Westerik... en Leonie Tebraak, advocaat Mark Turlings... en schaatsexpert Ben van den Burg. Morgenavond dus een nieuwe avondspits... met een nieuw thema... Koppel niet alle thema's aan elkaar zoals de meneer net deed. We zijn er wel. Half zeven vrijdagavond weer. Radio 1, Nieuwavondspits. Fijne avond. Tot dan. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgenavond om 5 voor half negen. Kuiten, u misschien voor de 2-0. Nederland, Estland. Dat schieten, ja. Hij schiet er en west langs de Lijn. Morgenavond 5 voor half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.